Want dat sterrenkunde een aantal fascinerende facetten heeft, wordt in de loop van deze radioserie steeds duidelijker. Maar zelden zal een onderwerp zo tot de verbeelding spreken als de grote klap, ofwel de Big Bang. Kort gezegd komt het fenomeen hierop neer. Het heelal, zoals we dat nu kennen, staat niet stil. Het is volop in beweging. Niet alleen plaatselijk, zoals in sterrenstelsels, maar ook als geheel. Sterrenstelsels verwijderen zich van elkaar en dat geeft aan dat het heelal uitdijkt. Als je die expansie omkeert door naar het verleden te kijken... zie je een samentrekking. Hoe jonger het al dat je bekijkt, hoe kleiner het is. De gedachte is nu dat het heelal ooit is begonnen... met een enorme explosie die plaatsvond in een zeer kleine ruimte. Die enorme klap zorgde voor de nog steeds voortdurende expansie... Over die Big Ben gaan we in deze uitzending praten met enkele deskundigen. speciale gast van vanavond is Vincent Ike. en onze tweede gast is, en die kent u inmiddels, Henk Nieuwenhuis. De Big Ben. Hoe kom je op dat idee? Is het wel waar? Kunnen we nog iets van die klap terugzien en... was het een eenmalige gebeurtenis of niet? Daarover zometeen meer. Denk nieuw in huis om met jou te beginnen. Het idee van de Big Bang of de grote klap. Eigenlijk is het helemaal niet zo nieuw. Hè? Want als we bij verschillende culturen gaan kijken... dan zien we scheppingsverhalen waar die Big Bang in terugkomt. Uh, maar nou even serieus. Wat voor bewijsmaterialen hebben astronomen nou aan te dragen? Ja, astronomen dragen als bewijsmaterialen... dat we dus terug kunnen rekenen naar een bepaald punt in het verre verleden. En dat verre verleden... Dat brengt dan alles weer bij elkaar, zover als we dat dus nu weten. En dan vanuit de amateurwereld gezien, de beroepsastronoom zal daar waarschijnlijk iets anders over zeggen. Maar ik denk dat we dus aan het zien van het heelal, van het verwijderen van stelsels alle richtingen uit. dat we dat terug kunnen rekenen, en dat rekenen we dan ook terug. En dan komen we ergens uit op zo'n 15 miljard lichtjaren. Mm -hmm. En daar zou dus het begin liggen. Alhoewel, we weten nog steeds niet hoe groot het heelal is, want het eind het hebben we ook nog niet gezien. Vincent, nou, uh, nou lijkt het erop als wij, dat wij als aarde in het midden staan... Hè, van, van het hele grote heelal. In het verleden hebben ze dat ook al eens trachten aan te tonen. Dat is nooit goed afgelopen. Uh, hoe zit het nou eigenlijk? Staan wij in het midden? Zijn wij centraal? Nou, het lijkt zo. En de reden dat het zo lijkt is eigenlijk heel grappig. Dat komt namelijk doordat de manier waarop het heelal zich beweegt... is dat het gewoon op schaal vergroot wordt. Dus als je een blauwdruk van het heelal zou bekijken op grote schaal dan zie je in de linkeronderhoek van die blauwdruk staan schaal 1 op zoveel. Die schaal was gisteren iets compacter en morgen zal die een beetje groter zijn. Dat wil dus zeggen dat het alleen maar een beweging is ten opzichte van elkaar. Het is een relatieve beweging van de onderdelen van het heelal ten opzichte van elkaar. En als je nu een plaatje als transparant bijvoorbeeld op een ander plaatje zou leggen... een klein beetje in schaal vergroot, dan zie je dat je... ...een middelpuntsbeweging krijgt, iets wat expandeert lijkt vanuit een gegeven punt. Maar als je dat plaatje een beetje verschuift ten opzichte van zichzelf... ...dan zie je dat ook andere punten van het heelal die indruk krijgen alsof zij het centrum zijn. Dus het lijkt maar zo of dat centraal is. Daar is het bovendien zo dat die schaalvergroting van het heelal... die type van beweging, betekent dus dat je je de die expansie van het heelal niet moet voorstellen... ...als een expansie in een reeds bestaande ruimte, in de ruimte maar een expansie van de ruimte. En dat is wat heel anders. En zolang we er op die manier over nadenken, gewoon expansie van de ruimte... hebben we geen probleem met het feit dat het ten opzichte van ons allemaal weg lijkt te bewegen. Want voor ieder ander in het heelal is dat ook zo. Ja. Dus er is geen sprake van een centrum, van het nee, midden? er is absoluut geen sprake van een centrum. Um, het grappige is dat iedereen die in het heelal zit... heeft evenveel recht om zich tot centrum te bombarderen. Of even weinig, net hoe je het bekijken wilt. Dus kun je ook niet zeggen de aarde staat aan, aan de rand van het heelal? Nee, dat is absoluut fout. Bovendien, um, en dat is iets wat een beetje moeilijk voor te stellen is... je moet datzelfde idee ook in de tijd als het ware denken. Dus niet alleen zijn, nemen wij geen speciaal uh, punt in, in de ruimte... ook geen speciaal punt in de tijd. Um, als je dat uitrekent dan blijkt dat je niet eigenlijk over het heelal moet nadenken... als hoe jonger hoe kleiner... Want dan denk je natuurlijk altijd van het heeft een rand en hoe groot is die rand dan? Je moet over het heelal nadenken als hoe jonger, hoe compacter. Hè? Hoe meer materiaal er op elkaar gepakt zat. En aan het begin van het heelal, op het punt dat de oerknal plaatsvond... was er ook helemaal geen ruimte in het heelal. Dus je moet je de expansie van het heelal eigenlijk voorstellen... als een continue creatie van ruimte. Ja, dus de heelal is de ruimte, is alles wat we hebben ruimte en de structuur van de ruimte die daarbij ja. hoort. Ja. Hoe hard zijn de bewijzen nou over die, die Big Bang, Henk? Nou ja, we kunnen dat alleen maar door, denk ik, uh, terug te rekenen. Hè, en dan kijken waar de, het begin ergens ligt. Ik denk dat dat een van de weinige harde bewijzen zijn die we in het heel kunnen vinden. Als we verder gaan kijken, het wordt, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Is dat wel eens be be bekeken en hoe wordt dat bestudeerd, waargenomen? Nou, ik zou dat liever die vraag overlaten aan... Uh, Ikke, door Ikke. Um, er zijn echt keiharde bewijzen voor de oerknal. Um, en om te beginnen hebben we de waarnemingen van de relatieve uitdijing. Dus de beweging van de sterrenstelsels in opzichte van elkaar. Een heel sterk bewijs is de zogenaamde microgolf achtergrondstraling. Want in de tijd dat het heelal nog heel erg compact was... was het ook erg heet vanwege het behoud van energie. Als iets compacter is, is het ook heter. En de straling die uit die hete fase van het heelal... Uh, is ontstaan, die kunnen we nu nog zien. Om ons heen, waar je ook aan de hemel kijkt, kun je dat zien. Alleen is het zo dat door de uitdijing van het heelal... is de golflengte van die straling verschoven van zichtbaar licht naar radiostraling. En als je een radiotelescoop, die gevoelig is in het millimetergebied... richt op de hemel, dan kun je die straling uit het allereerste begin van het heelal ook zien. Aan alle kanten van de hemel, overal. En dat is een hele belangrijke ontdekking geweest. Dat is keihard bewijs. Als je nou terug gaat rekenen, en dat kan ook inderdaad... Dan krijg je meer indirecte bewijzen in de trant van hoeveel helium is er bijvoorbeeld in het helal... en uh, wanneer zijn protonen ontstaan. En zo. Dat is dus iets indirecter, maar direct bewijs, keihard. Ja. En die straling die verschuift natuurlijk omdat, omdat zoals we net zeiden, het uh, helal verder uitdijdt. Ja, dat klopt. Ja. Uh, als je nou terug zou kunnen, kunnen rekenen, en, en Henk heeft het net al even gezegd... dan kan je dus uitrekenen hoe oud dat helal is. Maar daar heb ik dan toch een vraag over. Want alles wat je toch waarneemt nu. Daar zit toch ook een tijdsperiode in. Dus wat je nu waarneemt. Is toch al verleden tijd. Dus hoe kan je dan zeggen hoe groot het nu is. Terwijl je met rekenen in de, van de verleden tijd zit. Hoe zit dat? Nou dat, dat doe je als volgt. Um, je kunt meten. Het is wel heel moeilijk. Maar dat kan wel. Je kunt meten. Hoe sterk op dit moment het heelal uitdeidt. Met andere woorden, ik neem twee sterrenstelsels en ik bekijk wat is de snelheids, het snelheidsverschil ten opzichte van elkaar. Dan neem ik twee andere sterrenstelsels die verder uit elkaar staan. En ik kijk ook naar het snelheidsverschil van die twee. Uh, nu is het zo dat het snelheidsverschil tussen twee sterrenstelsels neemt recht evenredig toe met de afstand tussen die twee stelsels. Dat is de zogenaamde bewegingswet van Hubble. Maar die evenredigheid, dat kan natuurlijk een kleine constante of een grote constante zijn. En je weet natuurlijk wel, een snelheid is een afstand gedeeld door een tijd. Op een soortgelijke manier kun je zeggen dat een tijd is een afstand gedeeld door een snelheid. Wel, je weet die afstand van die sterrenstelsels, je weet hun snelheid. Dus door die afstand door die snelheid te delen, krijg je een tijd. En die tijd geeft ons een schatting van hoe oud het heelal is. En die tijd komt ergens uit tussen de 15 en de 20 miljard jaar. Waarom zo'n grove schatting? Kan dat niet... Tot op de precisie nauwkeurig? En nou, ja, dat, dat zou in principe wel kunnen. Maar afstanden bepalen in het halal... Je kijkt snel eens bepalen, dat is een flauwtje van een cent... met een Doppler-effect, is niks aan. Ja. Maar afstanden bepalen in de sterrenkunde is verbazend lastig. Dat is echt heel vreselijk moeilijk. En we zitten dus met die, uh, die tijdconstanten... zitten we binnen ongeveer 40, 50 procent ja. nauwkeurig. Wordt dat nauwkeurig, hè? door al onze geavanceerde computers... wiskundige modellen en zo? Ja, ik denk het zeker. Ja. ja. En als we dan aan Hubble denken... die een van de eerste was die die metingen verrichtte... En er zijn constantes invoeren. En dan blijkt dus ook dat we beginnen met veranderlijke sterren te gebruiken. Hè, om afstanden te meten. En dan proberen we een ander stelsel een veranderlijke ster te vinden. Die dus de gelijke lichtcurve vertoont. En de gelijke massa met de sterren die wij hier dichtbij hebben. En met de parallax nog kunnen meten. Nou dat gaat dus een heel eindje goed. Maar op een gegeven moment houdt het op. En dan zie je alleen eigenlijk nog maar een zwak vlekje. En dan kun je dus het stelsel gebruiken. Bijvoorbeeld als voorbeeld. Een heel sterrenstelsel dat dichtbij staat. Waarvan je redelijk zeker weet wat de afstand is. En dan een stelsel pakken wat je nog maar heel zwak ziet. En dan dus de lichtzwakte of, of de helderheid zou je kunnen zeggen. Gebruiken van, die, van dat hele stelsel. Ook weer extrapoleren op dat hele verre stelsel. En daarmee een afstand bepalen. Maar dat is nogal vrij grof. En dat kan wel een factor 2 fout in inzitten. Ja. Ja. Uh, Vincent, de uitdijing, of de snelheid van de uitdaging Hangt die ook nog samen met de veranderende massa dan? Uh, niet met de veranderende massa, maar de veranderende dichtheid. Kijk, ja. um, zowel het heelal als bijvoorbeeld ons zonnestelsel... bewegen onder invloed van dezelfde wet, namelijk de wet van de zwaartekracht. Maar ons zonnestelsel is een gravitationele dictatuur. De zon is duizendmaal zwaarder dan alle andere grut in het zonnestelsel bij elkaar genomen. Dus die zon die is echt volkomen dominant. In het heelal heb je dat niet. Er is niet één centrum, er is niet één sterrenstelsel wat heel zwaarder is dan de rest. Dus we spreken niet over de massa, maar over de massadichtheid. Om als het ware de gravitationele democratie zeg maar, aan te geven. Mooi woord. Um, nu is het zo dat um, hoe hoger de massadichtheid van het heelal... Um, hoe sneller de uitdijing verandert... Want om natuurlijk het heelal te laten uitdijen, moet je sterrenstelsels uit elkaar trekken. En om die uit elkaar te laten bewegen, is arbeid nodig, is energie nodig. Die energie moet ergens vandaan komen, die energie gaat ten koste van de uitdijing. Je kunt dan bijvoorbeeld uitrekenen dat in het verleden van het heelal, toen het veel dichter was, veel meer materie en veel minder ruimte aanwezig was, dat toen het heelal veel sneller moet hebben uitgedijd. En die uitdijing van het heelal door die onderlinge aantrekking van de onderdelen van het heelal van de sterrenstelsels... die uitdijing wordt steeds minder, wordt ja. steeds langzamer. Ja, dat was een, was een vraag die, <coughs> sorry, die met de binnenschoot. Hè, omdat die sterrenstelsels onderling ook nog een aantrekkingskracht hebben. Ik kan me voorstellen dat als het ware de rek uit de elastiek is... en dat je ja, steeds grotere ja. kracht nodig hebt om die uitdijing tot stand te brengen... totdat het op een gegeven moment misschien stopt. Nou, dat weten we niet, maar um, op het ogenblik is het zo dat de waarnemingen duiden erop... dat het heelal altijd zal blijven uitdijen. Um, het is, er is niet voldoende massadichtheid in het heelal... om die uitdijing tot staan te brengen. Dat uh, kunnen we bewijzen dat dat zo is. Ja. En, en hoe zeker is dat? Dat dat nou, eerlijk dus, doorgaat? Daar zit wel een, een factortje 10 zekerheid in. Ja. Wat, wat, Als je kunt, dat? Wat, wat betekent dat? Nou, je, betekent het volgende. je kunt uitrekenen hoe bij de op het ogenblik gemeten... uitdijingssnelheid van het heelal... hoeveel materiedichtheid je nodig hebt... dus hoeveel sterrenstelsels per kubiek... zeg maar, hoeveel ruimte. Um, om die uitdijing ooit tot stand te brengen. Nu is het zo dat van de lichtgevende materie die je kunt zien in het heelal, dus sterrenstelsels en zo, daar is honderdmaal minder van dan nodig om die uitdijing tot stand te brengen. Tot staan te brengen. Um, er is ook donkere materie in het heelal, misschien wel tienmaal zoveel als lichtgevende materie, maar dan komen we toch nog een volle factor tien tekort om de uitdijing van het heelal tot stand te brengen. Ik denk we gaan even terug naar de oerknal, de Big Bang. Kun je daar nog iets van zien eigenlijk? Uh, van het begin, uh, ja, we zien dus eigenlijk wat, wat we om ons heen zien. Uh, zien we dus dingen terug vanuit de oerknal. Dat als we dus he? weer kijken nou, naar alles wat we om ons heen zien. Dus eigenlijk wij als mensen zijn daar dus ook het gevolg van, zou je kunnen zeggen... wij bestaan uit dezelfde materie als het begin waar de oerknal mee begonnen is. En het is allemaal materiaal wat er dus nog steeds uitdijt in het heelal, Daar horen wij ook bij. En het is dus weer een punt van... we moeten terugkijken of we dat punt kunnen vinden van het begin. En dat, en dat lijkt me heel erg moeilijk om dat uh, ja, te bewijzen met harde bewijzen. Er zijn dus al enkele aanwijzingen. Maar en als je naar de dus, hemel kijkt, wat, dan zie je dan dat uh, het feit waarvan je zegt... Hey, dat is dus heel duidelijk nog een restant van de Big Bang. Dat is alleen, denk ik, die achtergrondstraling die als een hard bewijs gezien kan worden. Maar dat de amateur daar zo rechtstreeks iets van kan zien, denk ik niet. Ja, een afkoelingsproces, hè? Uh, die kunnen amateurs ook niet meten, wel de beroepsmensen. Ja. Nou, maar die hebben we toch ook hier in huis? Ja. Dat kun je ook zien dus. Um, het afkoelen van het heelal gaat zo langzaam op dit moment... dat we het niet kunnen waarnemen. Um, maar we hebben wel andere dingen uit het begin van het heelal. Niet alleen... Uh, de materie die we nu om ons heen zien. Maar ook het soort materiaal waar het uit is opgebouwd. 75% van de massa van een ster bestaat uit waterstof. En 24% bestaat uit helium. Nou, dat helium komt allemaal uit de oerknal. Dat is ontstaan in die tijd dat het heelal zo dicht en zo heet was. Dat kernreacties, kernfusiereacties konden optreden. Hmm. En zelfs dat waterstof. Want ieder waterstofkern in jouw en mijn lichaam is ooit ontstaan. Dat waterstof kunnen we ook uitrekenen wanneer dat ontstaan is. En dat is toen het al een 10 miljardste seconde oud was. Dus je kunt wel zeggen, waar zijn de bewijzen? Nou, dan neem ik een glas water, hè, waar al die waterstofkernen in zitten. Hè, en dan zeg ik van, kijk, iedere waterstofkern die hierin zit... is een fossiel uit de tijd dat heel heelal een 10 miljard se seconden oud was. Ja. Hm. Hebben jullie een, een verklaring voor de vraag waarom eigenlijk die Big Bang zo, zo populair is? Is het uh, op, zoek, op, op zoek naar onze roots, Henk? Ik, ik denk dat mensen altijd, wij ook, terug willen kijken... waar komen we zelf vandaan, hè? Hoe is, het begon met hoe zit ons eigen zonnestelsel in elkaar. We dachten in het begin dat de aarde plat was. We kwamen er al snel achter dat die rond was. Toen dachten we ook dat we in het centrum stonden. En dan langzaam maar zeker blijkt dat we er steeds naast zitten. En dat we ook niet zo belangrijk zijn als mensen. En wij willen dus altijd... En dat is denk ik een hele goede eigenschap van de mens. En de nieuwsgierigheid van de mens is dat we altijd terug willen kijken... Van waar kom ik vandaan? En dan zo ver mogelijk. En vandaar dat we dan bij een theorie als de ik Ben... Ja, is de enige nu passende, tenminste waar, we hebben geen beter op dit moment. En ik denk dat we, zolang we geen betere bewijzen hebben... dat we ervan uit moeten gaan dat er ergens een begin is. En, nou, en dat zou dus de Big Bang kunnen ja. zijn. En Vincent, heeft de, de wetenschapper nog een, uh, een andere belangstelling... naar die Big Bang dan um, wat Henk nu vertelde. Nou, ik kan eigenlijk alleen maar van mij persoonlijk spreken... want hoe mijn collega's dat doen, dat moeten ze zelf uitzien te vogelen. Maar ik wil gewoon weten hoe het allemaal werkt... Um, en als ik eenmaal het antwoord heb, dan denk ik... Mooi, hè? Ja, en dan, um, het weten. Ja, en dan hoop ik dat andere mensen ook denken. Mooi, hè? Ja. Ja, dus jij wil alleen weten hoe het werkt. Maar er is natuurlijk een begin. Hè? Veel mensen vragen dan... Ja, maar Big Ben, mooi. Maar er moet toch iets geweest zijn? Wat was daar dan nou voor? Hè? Ja. Ah, maar ja. dat is, dat is uh, niet zo pinter opgemerkt. Want um, onze taal is niet goed. Kijk, ontstaan is helemaal niet het juiste werkwoord. Mm -hmm. hè? In het werkwoord ontstaan... Er zit eigenlijk opgesloten ons idee dat tijd alsmaar doortikt. Maar op dezelfde manier, zoals er geen ruimte was ten tijde van de oerknal... dus op deze nummer was er ook geen tijd. En dus daarvoor, dat is helemaal geen juiste vraag. Je kunt die vraag niet stellen. Op zorggelijke manier kan je ook niet vragen... wat is er ten noorden van de Noordpool? Amerikaanse journalisten die hebben daar een trucje op. Die zeggen, are you still beating your wife? Mm. Uh, sla je je vrouw nog steeds? En als je daar het antwoord ja op geeft, dan is het dan niet zo mooi natuurlijk. Maar als je het antwoord nee geeft, dan geef je impliciet toe dat je het wel eens gedaan hebt. Mm. Dat is ook, dat is ook dat een vorm ja. van een slechte journalistiek. Dat, dat is een vraag, slechte, slechte vraag, ja. Ja. Ja. Dus wat was er ja. voor de oerknal is een intrinsiek onbeantwoordbare vraag. Ja. Ja. Maar, ja. maar ik heb het ja. vaak gesteld. Dat wel. Ik ja. heb jullie, nu jullie toch dat filosofische pad opgeslagen zijn. Ik heb nog een andere. Ja. Um, ja, de schepping en het scheppingsverhaal. Mensen die geloven dat uh, de wereld uh, geschapen is in, in, in zes dagen en met de zevende dag gerust. En dan hoor ik het verhaal van de Big Bang. In hoeverre zijn uh, jullie bezig met het wegmaaien van het gras van de kerken? Nou, ik denk hey. niet dat we dan over wegmaaien moeten praten. Hè? En zeker niet als we... Nou, laten we even de Bijbel nemen. Wat jij zegt, het scheppingsverhaal. En dan zeggen mensen, ja, maar zo staat het er toch. Ik zeg maar mensen, als u dan zo bijbelvast bent... dan moet u ook goed lezen hè, wat er staat. En er staat niet alleen dat God de hemel en aarde schiep in zeven dagen. Maar verderop kunnen we ook in de Bijbel lezen... dat er staat bij God is één dag als duizend jaar... en duizend jaar als één dag. En wat betekent dat? Dat betekent dat tijd is voor God niet belangrijk... Dus dat hoeft je geloof niet aan te tasten. En dat wil ook niet zeggen dat alles maar in een paar seconden is ontstaan. En ook zeker het leven niet. En dat weten we dus ook zeker. Maar ik vind dat dat niet voor je geloof belangrijk is. Dat speelt daarbij geen rol. Dat moet geen rol spelen als je een goed gelovig mens bent. Ja. Ja. Vincent, krijg jij daar wel eens vragen over? Of ik krijg de, of dat heel vragen vragen er wel wat vragen over. Ja, toen ik nog in de Verenigde Staten doseerde. Zelfs zeer agressieve vragen. Um, op agressieve vragen daar ga ik altijd zeer agressief op in. Want dan acht ik mij aangevallen. Um, als mensen persoonlijk gelovig zijn en een geloof nodig hebben voor hun eigen uh, zielsrust, zeg maar... dan blijf ik daar af, daar doe ik helemaal niets mee. Mm. Um, aan de andere kant, als mensen zeggen van... Uh, wat klopt er natuurkundig van de Bijbel? Dan zeg ik bijna niets. Er staat bijna niets in de Bijbel wat uh, natuurkundig van enig belang is. Maar daar is volgens mij het boek ook helemaal niet voor geschreven. Mm. Het is weer een kwestie van interpretatie dus. En dan, dan kan je via die weg toch weer bij die oerknal terechtkomen. Zoiets, ja. En mensen ja. die echt uh, gelovig zijn, moet je, vind ik zelf persoonlijk, ook niet uh, aan twijfelen brengen. Dat is niet onze taak. He, ze ja. moeten zelf onderzoeken, net als wij het doen. He? Nee, maar goed, ik, ik kon me dus voorstellen dat jullie daar wel mee geconfronteerd worden met dat soort uh, ja. vragen. Omdat ze natuurlijk bij mijn voorbereidingen met deze serie zeker ook naar boven kwamen. Even terug naar die Big Bang... Um, Begrippen als uh, erg dicht. Hè? Heb je helemaal in het begin uh, gezegd. Uh, een enorme hitte. Uh, heb je nou nu gewoon vanuit de natuurkunde gedaneerd enig idee. Uh, wat er toen precies gebeurd is. oh ja daar kunnen we een heel eind in teruggaan. Het eens. En daar kun je, je je het makkelijkste de volgende voorstelling van bij maken. Neem het heelal. En kijk hoe het er gisteren of eerder gisteren of een miljoen jaar of een miljard jaar geleden uitzag. Dat je dezelfde materie en dezelfde energie maar in kleine volume. Nou, dat betekent dus dat de materiedichtheid... maar ook de energiedichtheid en dus de temperatuur... veel groter was in het verleden. En het interessante daarvan is dat je kunt me een willekeurige tijd geven... en dan geef ik jou een uh, temperatuur die dat helal toen had. Omgekeerd kun je ook zeggen van... Um, uh, geef mij maar eens een temperatuur. Bijvoorbeeld het oppervlak van de zon, 6000 Kelvin. Dan zal ik jou vertellen uh, hoe jong het helal was toen het 6000 Kelvin was. Nou, toen was het uh, helal een paar honderd miljoen jaar oud. Hè. Uh, je kunt bijvoorbeeld uh, vragen van... hoe uh, jong was het heelal toen uh, atomen niet onafhankelijk konden bestaan. Dat nou, was het heelal een paar honderdduizend jaar oud. Dus dan kun je terug gaan rekenen. En je komt op steeds hogere energetische dingen uit. Maar die kunnen we meestal nog wel baas. Bijvoorbeeld, je zou zeggen, wat is nou heel erg heet en heel erg dicht en heel erg compact? Atoomkernen bijvoorbeeld. Wel, toen het heelal een minuut oud was. Toen was de dichtheid van de materie en van de energie in het heelal zo hoog. Dat het net zo was als binnen in een atoomkern. En uit die tijd komt dus ook bijvoorbeeld het ontstaan van dat helium. Het, ja. uh, het uh, protonen die er in het helal al eerder waren. En zo kun je door blijven rekenen. Steeds een stapje verder terug. Maar nu hoor ik jou al vragen. Dat kunnen we natuurlijk niet alsmaar door blijven doen. Ja. En, uh, en als je nou nog iets verder in de tijd uh, te, teruggaat. En dan praat ik dus nu over seconden. Het is nu het is ja, minder nog. seconden. Ja. Ja. Wat was daarvoor dan? Nou je kunt dus terug blijven rekenen. En je komt dan aan steeds hogere energieën. En steeds hogere materiedichtheden. Um, ...bijvoorbeeld toen het heelal een 10 miljardste seconde oud was... Uh, ...toen waren quarks en andere deeltjes waar bijvoorbeeld uh, neutronen en protonen uitgemaakt zijn... ...vrijelijk voorhanden, dus voor die tijd konden protonen ook niet bestaan... ...dus de protonen en neutronen in ons lichaam die komen uit die tijd. Maar er komt natuurlijk een ogenblik dat de natuurkunde zoals we die op het ogenblik hebben... ...het uh, niet voldoende meer is... Ja. Maar daar moeten we een heel eind voor terug hoor. Dan moeten we dus terug aan de tijd dat het helemaal 10 tot de min 36, dus 0, en dan 36 nullen en dan een 1 seconde oud was. Ja. Dat was dus echt heel heel erg dicht bij de feitelijke oerknal. Ja. En voor die tijd uh, moeten we een beetje bescheiden gaan worden, want daar hebben we geen goede nee. natuurkunde. Maar dat zou ik nou zo graag willen weten. Of ja, wij ook. Want, want, <laughs> er is toch iets gebeurd waardoor die uh, gigantische concentratie, die kracht, die hitte ontstaan is... Dat is toch niet iets wat daar altijd maar, ik noem het maar even, in die grote leegte gehangen heeft. En op een gegeven moment zichzelf beu werd nee, en uit de kaarspatten. Nu, nu heb je weer het verkeerde beeld voor ogen. Namelijk, er was een grote leegte met daarin een soort van oeratoombom of ja. Ja. Um, Maar dat was het juist niet. We moeten niet spreken over een explosie in de ruimte, maar een explosie van de ruimte. Dus de ruimte en de structuur van de ruimte en ook zelfs de structuur van de tijd. Die ontwikkelde zich in die beginvorm als die oerknal. Um, het is best mogelijk, en onze theorieën die laten dat zien... dat dat inderdaad zonder meer kan, algebraisch tenminste... dat je gewoon begint op T is nul. Dus dat voor die tijd, uh, was er geen voor die tijd. Met andere woorden, ik zei net al... het werkwoord ontstaan is helemaal niet te pas. We hebben daar geen uh, menselijke taal voor. We kunnen dat wiskundig wel opschrijven... maar als je het hebt over ontstaan of zijn of zo... dan denk je toch stiekem in je achterhoofd aan het doortikken van die klok... en het plotseling ontploffen van die bom in een reeds bestaande ruimte. Maar zo moet je er niet over denken. Ja. Je moet je een hele andere denkwijze aanleveren. Je moet je een hele andere denkwijze aanleveren. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan is het niet zo vreselijk lastig. Maar nog even terug naar de, toch dat allereerste begin: dus die ene ja. kleine fractie van die eerste seconde. Mm -hmm. Je zegt daar schiet bijvoorbeeld onze, onze natuur, kennis over de natuurkunde tekort. Ja. Wat is dan precies het probleem? Of kun je nou, dat ook niet definiëren? Ja, dat kunnen we wel. En dat is leuk dat je het zegt. Want dat is ontzettend belangrijk op dit moment. Waar het om gaat is dit: je kunt je afvragen waar schiet nu precies onze natuurkunde tekort? En die schiet tekort omdat er in het begin van het heelal... dus echt in 10 tot de min 36ste, 10 tot de min 40ste seconde of zo... waren er twee overweldigend belangrijke natuurverschijnselen die een rol speelden. De eerste is de zwaartekracht, die kennen we natuurlijk al. En de tweede is de kwantummechanica. Nu is het zo, wij hebben op dit moment geen kwantumtheorie van de zwaartekracht. Die bestaat helemaal niet. Daar wordt wel driftig aan gewerkt door van alles en nog wat, maar die hebben wij niet. En dus kunnen we natuurkundig die eerste 10 tot de min veertigste of daaromtrent seconden van het hel gewoon niet goed genoeg beschrijven. Dus we moeten nog verder sleutelen aan onze kennis van ja, de natuurkunde. Zie je zeker. Ik, ik blijf nog even doorzeuren over dat uh, ontstaan van het Elan. Je hebt net een hele natuurkundige uh, verklaring gegeven, Vincent. Uh, ja, voor een blijft het dus, zoals ik dus, blijft dat heel moeilijk uh, te, te begrijpen. Hè? Ik kan ik er nou iets meer over zeggen, zodat ik het ook begrijp, wat er nou eigenlijk precies gebeurd is? Nou zoals gezegd, natuurkundigen weten dat niet echt... maar ik kan wel proberen aan te geven waarom nu precies de schoen brengt... wat er nu zo vreselijk moeilijk is aan die periode... en hoe het ook kan dat we denken over het spontane ontstaan en zo zeggen van het heelal. Zoals gezegd, je hebt twee dingen nodig om het begin van het heelal te beschrijven. De zwaartekracht en de kwantummechanica, dus kwantumgedrag. Wat is er nu zo speciaal in kwantumgedrag? Kwantumgedrag komt altijd tevoorschijn, steekt de kop op, op hele kleine afstanden. Als je dus hele kleine pieterpeuterige afstandjes neemt, dan wordt kwantumgedrag belangrijk. Vandaar dat kwantumgedrag voor jou en voor mij niet van belang is, maar voor de atomen waar wij uit gemaakt zijn wel. En als je nu het heelal heel erg compact hebt, zodat de gemiddelde afstand tussen de deeltjes in het hal ontzettend klein is, dan is kwantumgedrag daarbij van belang. Nu is een van de merkwaardige dingen van kwantumgedrag, dat je niet tegelijkertijd de snelheid en de positie van een deeltje kunt bepalen. Je kunt het wel een beetje, maar niet tegelijkertijd met exacte nauwkeurigheid. Mm. En dan heb je de poppen aan de dansen, ja. want dan heb je onzekerheid. Ja. Ja. Dus je moet het in aparte metingen doen, de snelheid. Je moet het aparte metingen doen, maar, maar tegelijkertijd Karte. kun je niet snelheid en positie bepalen. Dan moet je even voorstellen wat dat betekent. Ja. We weten uit de klassieke mechanica dat je de toekomst alleen perfect kunt voorspellen als je exact op hetzelfde tijdstip de plaats en de snelheid van een deeltje weet. Als je één van die twee niet voldoende nauwkeurig weet... dan komt er een onzekerheid in je bewegingsvergelijkingen. En die onzekerheid is een essentieel onderdeel van de kwantummechanica. Ja. Vandaar dat het zo moeilijk is om die onzekerheden... die kwantumonzekerheid in te bouwen met iets wat volkomen klassieke theorie is... zoals de zwaartekrachtstheorie van Einstein, de algemene relativiteitstheorie. Het geestige van de zaak is dat je kunt hopen... dat als we ooit die synthese tussen de zwaartekrachtstheorie en de kwantummechanica kunnen maken dat we dan inderdaad in staat zullen zijn om te zeggen van... ja, het heelal is door toeval ontstaan, in zekere zin. Het heelal was een fluctuatie. Want als het inderdaad zo is dat op die hele kleine afstanden... die kwantummechanica een rol speelt... zodat we niet precies zeker weten wat er allemaal gebeurt... dan wist het heelal dat zelf ook niet, om het zo maar eens te zeggen. En dan kan het zijn dat gewoon door een kwantumonzekerheid, door een fluctuatie... het heelal is begonnen te evolueren. Vind je het gek dat ik blijf denken dat we echt op de hele filosofische vragen ook blijven starten in dit, in dit stadium. Nu nog wel. Want ja. zoals gezegd, we hebben nog geen goede natuurkunde daar. Dus blijf een beetje filosoferen ja. en speculeren. Ja. Wat, wat heeft dan overigens die Big Bang uh, voor invloed op filosofische vraagstukken? Nou ik? Dat, uh... Ja, ik denk dat we dan weer bij onszelf terugkomen. Hè? Maar ik wil uh, nog wel even ingaan op wat uh, Ikke hier zegt. Dan denk ik ook, ja, als het dan toeval is. Hè, we bestaan, we zien nu in het herhaal van alles gebeuren. Daar kunnen we flink aan meten. We meten dus de snelheid, de uitdijing en dergelijke. Uh, maar we weten niet of die snelheid gelijk blijft. Uh, zit er een eind aan? Uh, gaat de zaak weer instorten, uh, zou je kunnen zeggen. En zou het opnieuw kunnen beginnen? Nee, dat kan niet. Want onze waarnemingen laten zien dat dat niet zo is. We hebben gewoon niet voldoende materiedichtheid... om de uitdijing van het heelal tot stand staan te brengen. Dat weten we in ieder geval zeker. En ik, ik zie wel waarom je dat zegt. Je wilt natuurlijk zeggen van... ja, als het door toeval ontstaan is... waarom zit er dan toch zoveel regelmatigheid in? Ja. Uh, um, maar je kunt laten zien dat als je door toeval in een of andere bepaalde richting gaat. Dan is daarmee niet gezegd dat, uh, dat het ook chaotisch is. Nee, en dat, dat zijn verschillende heen. dingen. Ja. Ja, ja. Henk, uh, ja, ik kom even terug op mijn filosofische vraag. Uh, want nou, jij, jij komt uh, bijvoorbeeld in het planetarium toch ook heel veel mensen uh, tegen die je dat soort vraag stellen. En het is verschrikkelijk ingewikkeld om uit te leggen hoe natuurkundig dat in elkaar ja. zit. En dan kom je niet verder, want dat heb ik nu inmiddels nee. wel kunnen vaststellen, ja, denk dat ik. Kan ik ook niet. Dan net nee. precies die ene hele kleine fractie van die ene eerste seconde. En wat vertel jij als mensen vragen, wat zat daarvoor? Meneer Nieuwenhuis? Wat zat daarvoor? Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Daar heb ik ook geen antwoord op. Nee. Oh. Nou, het spijt me. Ja, misschien wordt de luisteraar wat onbevreden, maar misschien moet er ook wat altijd te wensen en te filosoferen overblijven. We gaan deze uitzending afsluiten. Vincent, ik bedankt voor jouw bijdrage aan deze uitzending. Henk, jou zien we, of horen we liever gezegd, volgende week weer terug. En volgende week gaan we praten over de vraag... is er leven op andere planeten en kunnen wij dat gaan zoeken... en zijn er methoden om dat te vinden. Graag tot dan.